De brand ontstond in een oven van de fabriek en het vuur verspreidt zich via leidingen in het gebouw. De brandweer heeft onder meer hoogwerkers ingezet om de brand te blussen. De combinatie van pinda's en olie is zeer brandbaar, zegt de brandweer. Australië wil de paspoorten van mensen met een dubbele nationaliteit intrekken als zij een bedreiging vormen voor het land. Abbott vindt dat er lessen moeten worden getrokken uit het gijzelingsdrama in Sydney in december. Toen gijzelde een geradicaliseerde Iraanse asielzoeker bijna twintig mensen in een café. Gisteren kwam er een rapport over naar buiten waar het bleek dat de Australische veiligheidsdiensten al meerdere meldingen hadden gehad over de gijzelnemer... maar vonden dat er geen direct gevaar was voor een aanslag. De film Birdman heeft de Oscar gewonnen voor beste film en voor beste regie. De Oscar voor de beste uh, acteur die ging naar Eddie Redmayne. Hij kreeg een Oscar voor zijn rol als fysicus Stephen Hawking... in de biografische film The Theory of Everything. Beste vrouwelijke hoofdrol is van Julianne Moore in Still Alice. Nederlandse animatie A Single Life greep ernaast. De prijs ging naar de korte Disney-film Feast. Het dodental als gevolg van het bootongeluk in Bangladesh is opgelopen tot zeker 66. De veerboot botste gisteren op een vrachtschip en kapseisde. Reddingsdiensten hebben tot nu toe zeker 50 passagiers gered en blijven zoeken naar overlevenden. Het weer, is nog regen en natte sneeuw. Het is iets boven nul, daardoor kan het plaatselijk glad zijn. In de loop van de ochtend breekt de zon door en dan wordt het zo'n 9 graden. Dit was het NWS. DFM. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de rand stad files op de A1 naar Amsterdam bij Hoeverlaken 3 kilometer. Voor 1 bruggen 2 kilometer. De A2 dan Bos richting Utrecht tussen Empel en Waardenburg 10 kilometer. Na ongeluk zijn alle rijstroken weer open. De A7 Dam Voor de afgedwaaide Wormer 5. Op de A15 Gorkum Rotterdam bij Hardingsveld Dam 5 kilometer. De A15, Rotterdam richting Europoort bij Spijken Nisse 2. Richting Gouda op de A20 vanuit Hoek van Holland per knop een klein polderplein 2 kilometer. En bij Rotterdam Centrum staat 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 going through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 Let's So clear, not even me but this time.